4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie vinden dat Griekenland... op de goede weg is met de hervormingen. EU-president Van Rompuy sprak op een persconferentie... over bijzondere inspanningen van de Grieken. De 17 EU-leiders verwelkomen de Griekse vastberadenheid. Ze zeggen dat er vooruitgang is geboekt... om de afgesproken hervormingen op de rails te krijgen. De leiders noemen de hervormingen noodzakelijk voor meer concurrentie... Dat zal volgens hen leiden tot nieuwe groei... en de Grieken verzekeren van een toekomst in de eurozone. Op de eurotop in Brussel is ook een compromis bereikt... over de invoering van Europees bankentoezicht. Eind dit jaar zou het juridische kader... voor zo'n toezichthouder klaar moeten zijn. In de loop van 2013 moet die operationeel zijn. De regering van Colombia heeft er geen bezwaar tegen... als het Nederlandse varklid Tanja Nijmeijer aanschuift bij het Vredesberaad... dat zij de woordvoerder van de regeringsdelegatie. De Colombiaanse regering reageerde begin deze week... nog geërgerd op het besluit van de vark... om Nijmeijer op het laatste moment toe te voegen aan de delegatie. In de Amsterdamse wijk Slotervaart is een flatverdieping ontruimd... naar de vondst van asbest. Volgens AT5 zijn er elf appartementen ontruimd... om met de schoonmaak te kunnen beginnen... De bewoners zijn naar een hotel gebracht. In het gebouw zitten bijna 150 appartementen. Marsverkenner Curiosity heeft kleine stukjes wit materiaal gevonden... op de rode oppervlakte van de planeet. Volgens onderzoekers van de ruimtevaartorganisatie NASA... zijn de stukjes waarschijnlijk afkomstig van Mars... en niet van de Marsverkenner. Dat was eerder wel het geval. De witte stukjes zijn ongeveer 1 mm groot... Het materiaal kwam tevoorschijn nadat Curiosity zijn robotarm had gebruikt. Het weer, vannacht en ochtends bewolkt en in het noorden en westen af en toe regen. Smiddags droog, dan breekt vanuit het oosten de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat gedraaid kan worden... als je een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven... op een van de vragen die nog openstaan. Mailen kan ook. Nachtzuster, apenstaartje, Twitteren is ook nog mogelijk via apenstaatje nachtzuster. Op Twitter natuurlijk. En er is een chat tijdens dit programma. En die is tegenwoordig te vinden op www.omroep.nl slash nachtzuster. Dus www Omroep.nl/slash Nachtzuster.net Nachtzuster is er ook nog steeds. Daar staan alle vragen op een rijtje voor het geval je even wilt zien wat er besproken is vannacht. Even kijken, nog antwoorden worden gezocht op dit moment op de betekenis van de namen van de maanden februari, april, mei en juni. Um, mocht je nog een toevoeging hebben op het, op het verhaal van uh, Reinier... Uh, waar kunnen kinderen terecht die uit huis zijn geplaatst... maar daarna ook nog te maken hebben gekregen met kindermisbruik? Uh, de vraag van Lens waarom Erika Terpstra meewerkt aan uh, een project van de Floriade... waarbij een nieuwe bloem werd gepresenteerd, de Queen of Bhutan. En Jarno wil weten hoe het kan dat hij s'nachts, als hij heel erg moe is dingen op de weg ziet. En dan had hij het er wel over dat hij dat alleen s'nachts ziet. Dus overdag is hij ook wel eens heel erg moe op de weg. Maar dan ziet hij niet die dingen. Mensen of dieren die er niet zijn... Goed, ik herken het niet, maar er schijnen meer mensen te zijn die het hebben. Dus mocht je daar een antwoord op hebben, bel dan ook even 0800-1121. En dan is het weer zover. Het is vier minuten over vier. Traditioneel het moment dat we disco draaien op Radio 1. Omroep Max bij Nachtzuster. En deze nacht is dat van Galaxy. En het nummer heet Dancing Tide. Yeah. Okay. Galaxy was dat, en er mocht weer gedanst worden. 0800-1121. Uh, de chat bevindt zich op www.omroepmax.nl. Slash nachtzuster, even voor de zekerheid. Hanneke, goeienacht. Hey, goedenacht, met mij. Hallo, dag mij. <hijen> met Hanneke, ja. Zeg het eens. Dus. Ja. Nou ja, ik, ik, uh, over die honing, daar weet ik nog wel wat van. Ja, uh, vertel. En er is al een paar keer over gebeld, maar het is uh, niet helemaal compleet het verhaal het steeds. Dus is een beetje jammer. Oké, okay, nou van het uh, begin tot kijk. het eind, honing. Ja, honing. Niet voor kinderhonderden in jaar, hè. Dat is vanwege die... Uh, kijk of ik het wel kan uitspreken. Want het is, uh, uh, even kijken, Clostridium botulinum, botulinum bacterie. Oh ja. En uh, die, bot ja, die botulinum bacterie die is in verschillende soorten... maar die clostridium, die clostridium die <laughs> is gevaarlijk dus. Oké, okay, ja, voor kinderen. Die kinder. heeft namelijk een, uh, een gifstof af. En uh, ik weet even niet hoe die heet. Uh, een of zo, zoiets. Ja, um, maar kijk, pas op, en... hè, want Henk die de vraag stelde... die is nogal van de details. Ja, ja. Oh, dus, dat wel, uh, jee, help. dus probeer de help. waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. Ja, precies. Oké, okay, nou in ja. ieder geval... die, die bacterie die kan dus voorkomen in die honing. En ja. die, die vorige bellen die vertelden dat dat door het water komt. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Um, die bacterie die kan uh, bij kleine babytjes, omdat die maagdarmkanaal is nog niet helemaal ontwikkeld. En dan kan die bacterie zich lekker gaan woekeren, zeg maar. Dus oh ja. die wordt niet aangevallen door het afweersysteem... van wat wij wel hebben, zeg maar. Aha. En, um, even kijken... Uh, ja, daar kunnen ze ziek van worden: diarree, maar ook verlammingsverschijnselen. En ja, dan kunnen ze ook doodgaan, dan houdt de ademhaling dan niet op. Heel gezellig. Ja, dat is dus minder gezellig. Het komt ja. niet zo heel vaak voor dat ze er ziek van worden of dat die besmetting dan ook daadwerkelijk optreedt. Maar ja, omdat het risico te groot is, raden ze het toch heel sterk af. Ah. Ja. En uh, ja, als je die honing dan zou verwarmen, dan zou het weer geen kwaad kunnen. Dus als je het in koekjes bakt of zo. Of, uh, mm -hmm. uh, maar dat verwarmen geeft een ja, probleem. of problemen, uh, We worden er niet ziek van of zo, het is niet giftig. Maar de, die enzymen die voor ons zo gezond zijn, die gaan dan kapot. Als je het verwarmt boven die 40 graden. Dus Oké, okay, dus niet die... ongezond is het probleem, maar wel dat het gewoon... Uh... Ja, de werking gaat, gaat achteruit, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Zeg maar. stopwoordje. Okay. Ja, zeg maar een beetje. Ja, absoluut. Ja, um, en, en waar komt jouw honingkennis vandaan? Nou ja, ik, ik um, ben van plan om komend seizoen te beginnen met een uh, met één uh, met één kas. En dan. Um, ja, wil ik me nu eens dus wat inlezen, dat ik voldoende weet om ermee te beginnen. En vandaar dat ik er veel mee bezig ben. En toevallig las ik vandaag over die honing bij baby's. die had ik al gezegd van, hè, maar dat is hartstikke gezond. En uh, hoe kan nou zo'n bacterie in die honing zitten? Want die honing is toch hartstikke antiseptisch Dus dat zou mijn vraag dan wel zijn. Waarom is deze bacterie, uh, kan die wel tegen honing? Ah. Ja. Um, ja. ja. Maar uh, word je imker... Nou ja, uh, hobby hobbyimker, dan zou ik het zo noemen. Ja, dat mag toch. Ja. Volgens mij is een imker ja. niet meteen gediplomeerd, toch? Nee. nee. Nee, dat is ook zo. Ik wil gewoon nee. ja, gaan proberen. En ik, uh, ja, er zijn genoeg mogelijkheden om, uh, ja, om met andere imkers samen te werken om het te leren. En dat, dat, dat maakt het wel aantrekkelijk. Maar wat, wat is hetgene wat jou daar zo in aantrekt dan? Um, nou, ik vind honing ontzettend lekker. <lacht> en um, de. Ja, de honing die je in de winkel kan kopen, dat is vaak geen echte honing. Dus dan heb je al die voordelen van de honing eigenlijk al niet meer. En uh, ja, het lijkt me ook nog leuk. En ik denk, ja, het is ook nog goed voor die bijen. Want die schijnen ook nog erg bedreigd te zijn uh, op het moment. Ja, precies. We krijgen een enorm ja. bijentekort. Dus dat, uh... ja, en, ja, en ondertussen denk ik dan een beetje over aan het lezen. En uh, ja, dan zie je gewoon uh, ja, zoveel voordelen van die bijen. Ik denk, nou, waarom niet? En uh, ik heb eigenlijk altijd al wat met insecten gehad of zo. En, oh. als er insecten binnenkomen dan, ja, bijen die vang ik met de hand en dan laat ik ze weer naar buiten. En ja, ik ben nog nooit gestoken. Dus ik heb zoiets, nou volgens mij. Mogen Toch ze jou op... ook wel? Ja. Ja, volgens mij mogen ze mij ook wel. Ja. <laughs> ja. Nou, ik ben benieuwd, laat nog eens weten hoe het gaat met je met je. Ja precies, ja ik ook. Dus even wat die, die, die meneer met die, wat die, wat die dingen zag die er niet waren s'nachts, als je moe was op straat. Mm -hmm. Dat noemen ze um, uh, pseudo-hallucinaties. En als je dat oh. even googelt, dan, dan vind je daar waarschijnlijk wel wat meer over. Als je dat even googelt. Googelt, ja. Ja, dat ja. kan toch niet? Er zitten nu mensen die zitten in het verzorgingstehuis te luisteren. En ja, die denken, ik, wat zegt die mevrouw nu? Ja, nou ja, ik, ik, ik weet alleen dat het pseudo-hallucinaties heden het wordt ook wel fantasma genoemd. Fantasma. Oh. Ja. Fantasma, maar hoe het nou precies ook alweer kwam... dat, dat, dat durf ik niet uit mijn geheugen op te graven. Dat, nee, maar dan is, vast, dan is er vast nog wel iemand die... De, weet je, dan geef je even een voorzetje en dan belt er iemand ja, anders... Ja, die, die dan het, dan het inkoopt. En dan, en dan Hou nou op met dat vieze woord. Oké, okay. dankjewel. Oh, sorry, ja, sorry. Nee, want, nee, maar het is een beetje, weet je, als je alles gaat googlen... dan is het bestaansrecht van dit programma volledig verdwenen. Ja, niet. Want je, je kunt je het natuurlijk... dan even opzoekt in je geheugen of in de kast. Nee, maar, maar Hanneke. Kijk. Ja. kijk. Carla <lacht> die belde aan het begin van dit programma. Die zegt van ja, ik wil graag weten waar de namen februari, april, mei en juni oh, vandaan ja. komen. Ja. En dan zeg ik. Nou, Carla, ga het even googlen. Weet je, dat is natuurlijk. Dit is het principe ja. is dat je nadenkt ja, dat is ook zo. Ja. over dingen waar ja, je bij anders zegt. nooit. Over die, over over die maanden die... en die namen van die maanden. Ja. Dat, dat, Zag ik laatst een, een video over. Ja. En uh, ja, een beetje weird, maar een of andere ufoloog of zo. Oh. En die vertelde dat al die namen van die, van die planeten, die hadden te maken met. Uh, uh, of echt, die namen van die maanden hadden te maken met de planeten. planeten. Dus, iedere, ja. Ja, dus behalve dan die inderdaad, die laatst erbij toegevoegd en Julius en die Cezar. Nee, die augustus. Ja, augustus. En september, oktober, november, december. Ja, maar die zouden, die zouden volgens die video dan, hè, en niet volgens mij, maar volgens die nee. video zou dat allemaal... En uh, de zon, december was de zon, en uh, ja, ik weet niet hoe dit er precies bij kwam hoor, ik vond het maar een lulverhaal. Maar anders maar. moet je het even googelen, begrijp ik. <laughs> nee, ik vond het maar een verhaal. <laughs> nou, bedankt zeg, voor het uh, ja, voorzet geven van, van het uh, verhaal. En uh, ik zeg gewoon 0800-1121. Dankjewel, Hanneke. Succes met, met de bijen. Dag. Miri? Hoi, dag, beter geworden, Astrid. Hallo, Miri. Hoi. <laughs> uh, ja, ik wou nog even uh, ingaan op wat die meneer straks zei. Dat is natuurlijk een leuke oplossing van dat uh, uh, junior en juffrouw en mevrouw. Ja. Maar dat komt toch echt bij de dominantie van de man vandaan? Toch van... wel, hè? Toch uit wel. In vroeger tijden. Ja, want die man die moest weten of een vrouw in de markt was... als hij uh, uh, op, uh, achter een huwelijk kandidaat aan zat. Oh. Dus juffrouw maakte duidelijk dat ze nog niet getrouwd was. Want je hebt bijvoorbeeld ook bedrijven, uh, die heten de weduwe van Nelle. En waarom nooit de weduwe naar van Nelle? Nou, dat was niet van belang, want uh, een man moest alleen maar weten of een vrouw nog weer in de aanbieding was. En als ze oh ja. weduwe was, dan was ze dat weer. Oh, oké. Okay. Dat is wel handig op zich. Ja, wel, hè? Ja, dat moeten we ja, misschien weer Ja, het is nu, nu niet terug. meer zo praktisch, want je doet het ook andersom. Hmm. Ja. En, en wij, vrouwen, weten dan niet of die man vrij is ja of nee. Maar ja, dat doet het tegenwoordig ook vaak al niet meer zo. Nee, want, maar dan ben je dus met junior en senior ben je nog nergens. Want... Nee, da daar nou... is ik ook geen antwoord op. Ik nee, wil eigenlijk alleen maar aangeven... Even rechtzetten ja, wat Tim zei. Ja, dat wel in mijn vrouw ja. dat heeft en dat mannetje en vrouwtje en zo. Dus als iemand uh, aan de telefoon of waar dan ook wel eens heeft over een vrouwtje... dan zeg ik vaak, nou mannetje, zeg het eens. <laughs> Kijk, een beetje verbaasd aan. Dan zijn ze heel snel weer klaar. Ja. Nee, ja. ja. Nou, Dat hartstikke bedankt. Ik heb bedankt. geen antwoorden. Nee, geef het geeft uh, we niet. Zijn, we zijn weer een stapje verder. Oké, vrouwde nacht nog. Dag, Dag. Mirri, tot de volgende keer. Michel. Hoi, met Michel uit Lelystad. Dag, Michel uit Lelystad. Hoi, ik luister het met veel plezier dat je altijd zo'n mooie ja, antwoorden hebt. Oh, gelukkig. Een oplossing, maar ik denk dat ik nu een vraag heb waar geen antwoord op is. Oh. Nou, laten we het proberen. Je weet het niet. Ja. Nou, ik ben vanaf het kind af aan gefascineerd door de aardbol. De aardbol? Ja, de, gewoon de aardbol. En Zeker met al die oorlogen vind ik het best wel... Ja, een mooi ding. Ja. ja, hoe zijn nou de grenzen ontstaan? Ik heb, de, ik heb de kaart nu oh, ja. ook voor me. Bijvoorbeeld Syrië, waar het nu, uh, ja, zeg ik met de knippen ook, zo gezellig is. Ja. De grens is kaarsrecht. Ja. Ligt daar een lintje op de grond? Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk, nu kan je met een foto vanuit de satelliet. Kan, dan, dan kan je een stempel. Net zoals de provincies hier. Zie jij iets? Een touwtje? Hoe, hoe kan dat? Ja, volgens mij. Ja. Maar ja, wie ben ik, hè? Maar volgens mij dateert dat van heel vroeger... dat stammen dat gewoon met elkaar afgesproken hebben. Ja, maar er staan geen paaltjes. Ik had het als kind, Savana al, hoor. Als je bijvoorbeeld ook naar België rijdt... je gaat de grens over, alles is gelijk anders. Mm -hmm. De straten, en dan heb je ja. het nog niet eens over de taal. Ja. Van, kijk, de grens tussen Engeland en Nederland, dat snap ik wel. Dat is de zee, maar... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, wel ik begrijp heel goed zo wat je bedoelt, Kom. ja. Neem Portugal Spanje. Ja. Die verstaan elkaar niet. Ja, ik vind het heel apart. En dat ja, ja, ja. Ja, maar, ja, ja, maar het is natuurlijk niet zo dat, ze, dat er eerst uh, Portugal en Spanje was en toen een grens. Dat ze zeiden nee, van gewoon, kom, vanaf dit punt verstaan we elkaar niet meer, we trekken hier een lijntje. Ja, dat, zo dat, was het, dat niet. het niet. Kijk, zoals met Nederland naar België, dan loopt het over het Belgisch in een, ja, ik, ik, ik kan dat gewoon niet begrijpen. Nee, maar Michel, waar, waar, ja. waar, waar, woont je, waar, waar staat jouw huis? In Lelystad. Ja, mijn oh, ja. hobby is ook uh, ruimtevaart en alles. Ik heb uh, op jonge leeftijd al op 14 en 10 plus gehad voor een uh, spreekbeurt. oh dus, Maar dat is gewoon mijn interesse. Waar ging die spreek, spreekbeurt over de Ik doe mijn spreekbeurt over de, ruimtevaart. over de ruimtevaart. Ja, zeker met die nieuwe... Uh, die oh. plan, ze hebben waarschijnlijk leven gevonden Ja, dat was voor mij ook al een feest. Ja, en nu weer witte, witte dingetjes? Ja. Ik vind het toch mooi. Dat het ge... Je hebt namelijk zo'n teletextpagina 101. Dat kent bijna iedereen. Daar staat het nieuws in een paar zinnen altijd ja. samengevat. En daar ja, staat nu... Maar juist met zo'n leuke discussie net had over die meneer ja. en mevrouw. Ik weet niet meer precies waar het nou over ging. Nee, wacht even, want ik was in een zin. Ik zei, oh, daar staat... Marsverkenner vindt wit materiaal. Ja. Vind ik mooi. Ja. Dat dat gewoon het nieuws van vannacht is. Mhm. Mm dus een wagentje dat rijdt op Mars en dat vindt witte dingetjes van een millimeter. Dat vind ik mooi. Goed, daar ja, heb ik een hele discussie over gehoord. Ja. We uh, maken zo grappies over de zomer. Ja. Maar, um, uh, ja, oh ja, die grenzen. Maar jij woont in Lelystad, hè? Ja. Nou, andere mensen wonen in Dronten. Ja, bijvoorbeeld. Stel je nu voor dat je geen internet had en nog geen auto's en dergelijke, treinen, dat soort dingen. Nou, Je, je hebben nog geen... Je, ja. Uh, en, maar dat, dat je dus heel erg op jezelf aangewezen was. Dan zou door de jaren heen zou, zou de taal in Lelystad zich ontwikkelen en de taal in Dronten zich ontwikkelen. En ondertussen wordt dan Lelystad steeds groter en Dronten wordt steeds groter. Dus op een gegeven moment zeggen die mensen... Op het randje van Dronten tegen die mensen op het randje van Lelystad... voor zover ze elkaar nog kunnen verstaan. Weet je wat? Hier leggen we de grens tussen Dronten en Lelystad. Ja, oké. Okay. Zo is het natuurlijk ooit gekomen. En meestal liggen die grenzen ook dan precies op een riviertje... of een, uh, een, uh, de lijn van een, van een bos of de lijn van een, uh, <coughs> van een beplanting of dat soort dingen. Toch? Ja, ik ben met dat betreft gewoon ruimdenkend. De hele wereld is Ruimtedenkend. niet... Ruimtedenkend? Eigenlijk, ja. Nou, dat vind ik ook. Ik denk oh, dus afhankelijk van het feit waar je geboren wordt... en waar wij hebben bedacht dat er grenzen zijn... bepaalt dus ja. dat mensen die ergens anders wonen... die misschien wel honger lijden... of misschien in onderslechte omstandigheden daar leven... dat die niet hier mogen komen wonen. Dat vind ik dat zo raar. Goed. Ik krijg maar, een Ja, nee, ik, ik dwaal een weer menschen. af. De, we hadden het over vragen en antwoorden. Dat is het principe van dit programma. Okay, dus hoe okay. zijn grenzen ontstaan? Ik, ja. uh, ik heb hem genoteerd, Michel. Oh, mooi. En uh, ik hoop dat er Fijne een antwoord op komt. Oké, okay, doeg. Doeg, goeienacht. 0800-1121. Ik ga even kijken of we Madonna hebben met borderline. Want het gaat eigenlijk helemaal niet over grenzen... Als, zoals uh, Michel ze zojuist beschrijft... Maar ik vind het wel een heel leuk liedje. En het is tien voor half vijf. We kunnen wel wat vrolijks gebruiken om lekker wakker bij te blijven. En Madonna is sowieso, naar mijn mening, altijd goed. Ik zit, ja, ik zit ondertussen te zoeken of we hem überhaupt hebben. Maar volgens mij moet hij erin staan hoor. Maar ja, hebben Madonna Borderline. Als je weet waar grenzen zijn ontstaan, 0800 1121. En dat mag natuurlijk ook met de andere antwoorden en uh, vragen. Joyce, goeienacht. Goeienacht, het? Hallo. Hi. De maatjes van het jaar. Ja, ah, fijn. Oh, wat mij verwonderde. Ik heb ooit eens van jou begrepen, en dan moet je even zeggen dat het niet goed is als ik het fout zeg. Jij ja. hebt toch Nederlands gestudeerd? Nee, dat uh, is niet goed als je het te oh. fout hebt. Ja. Nou, dan nee. heb ik het fout. Nee. Dan, dan ga ik niks meer zeggen, want dan, nou oké, okay, dan, nou... Wat heb je dan wel gedaan? Dan ga ik niks meer zeggen. Wat heb je dan wel gedaan? Uh, journalistiek. Ja, je hoort het er niet in af. <laughs> maar ik heb ook zo'n zo diploma van Winnersheim via de kleurplaatregeling gekregen. Oh, bij pakje boter? Ja, ja dat ja, we, we noemden dat uh, de Jip en janneke regeling Ja, ja. Dus, uh, dus oh. dat, <laughs> dat is. Oh, uh... Ik heb het ooit echt begrepen dat jij. Nee, omdat ik was een beetje verbaasd dat jij uh, niet begreep over de bagoens. Daar wil ik het helemaal niet over hebben, maar. Nou, niet begreep, niet begreep. Nou, nou ik, be ik begreep een beetje van jou dat, dat jij dacht dat Bargoens een associale taal was of zo. Nee, er is, maar ik weet niet. Ik dacht dat Bargoens eigenlijk altijd te maken had met dieven en boeven... en cel, cel, uh, andere woorden voor gev uh, gevangenissen. En, uh... Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Nee, Bargoens is gewoon een soort van... Uh, een verbarstering van het Jiddisch en Nederlands door elkaar heen. en Een beetje husselen en dan krijg je een soort van begroens. Nee, maar nu wordt het inderdaad veel logischer. Dat, dat, het, <laughs> ja, nou, ja, nee. Het volgens mij heeft helemaal ja. niks met criminaliteit te maken. Nee. nee, nou ja, als jij het zegt... Nee, maar dat het vroeger, ja, ik weet dat, dat het Bargoens, kan, maar... volgens mij, maar het, het pin me er niet op vast, maar ja, er wordt nogal eens wat besproken in dit programma. En ja, uiteindelijk neem ik natuurlijk ook een hoop voor waar aan. Maar er is ooit gezegd, uh, Bargoens is echt een taal die heel vroeger veel in, niet echt de onderwereld, maar zeg maar de, wat meer op straat gebezigd werd. Ja, dus daar komen wel, heel veel, heel heel wel, veel termen... Dat klopt wat je zegt, maar het komt ook uit die oud-Amsterdamse buurtjes... Ja. Ja. waar dat vroeger natuurlijk heel veel joodjes woonden. Jo sorry, jo jo jo joodjes. joodse mensen. Ja, ja ik zeg het wel fout nu. Ja, maar, ja. Ja. ja. Maar en, en, en die, dat vermengde zich ook een beetje met de Nederlandse mensen... En, en ja, die gingen dan een soort van half jiddisch, half Nederlands... en dat ja. zeg maar met elkaar en dan krijg je een soort van raar taaltje. Dat noem maar wat van uh, de ratsmodee, noem maar wat. Ja, nou ja, maar, maar kijk... En er zijn heel veel uh, Bargoense uh, uitdrukkingen, woorden voor bijvoorbeeld politie. En voor ja. inderdaad, uh, ja, dan moet ik natuurlijk ook voorbeelden geven. Dat kan ik zo niet uit, me, ja, uit mijn hoofd. Ja, ik kan er ook even niet op komen. Ik maar had goed. ook maar eentje. Nou ja, voor dat soort... <laughs> in, nou ja, goed. Maar vandaar. Ja, het, het is helemaal niet een heel verschrikkelijke criminele taal of zo. Helemaal niet. Nee. Het is gewoon een soort van, van ja, je vermengd met het Nederlands... en er komt dan komt er iets uit en ja. dat is het. Maar goed. Nee, maar ik heb sowieso, heb ik, ik heb journalistiek gestudeerd... maar daar heb ik ook heel weinig van onthouden. Dus uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Maar... Nou, oh, daar geloof ik niks van. Nou, er is, in mijn achterhoofd zit nog wat. Maar, maar, oh, maar daar nee. belde je oh, vast niet over, zitten. Joyce. Nee, nee, het ging even over die, um, de namen van de maanden. Ja, precies. Dat is eigenlijk helemaal interessant, maar goed. Ja, heel interessant. Oké, okay, ja, voor die, dat was een mevrouw, hè, die daarover wilde. Ja, Carla. Ja. En dat ging... Uh, januari maakt het niet uit, geloof ik. Januari wist ze nog? Ja, dat was Janus. Van de vorige uitzending, ja. Ja, dat was Janus. Februari was oorspronkelijk de laatste maand van het jaar. En dat klinkt wel stom, maar ja. als je het even gaat rekenen... is dat helemaal niet stom, want als je kijkt naar de maanden... De namen, eh, september tot en met. Nee, ja, september tot en met december, dat zijn echt hele rare namen. Want september, dat houdt in zevende maand, septe. Van het Frans, dat weet je misschien dan nog net wel? Ja, nou, nog net. Maar ik weet ja. ook nog van dat februari de schrikkelmaand is, omdat dat ooit ja, dat de laatste ja. maand was. En dus de ja. allerlaatste dag ja. eraf gesnoept werd. Ja. ja. En waar het woord vandaan komt, het interageert mij ook, want ik ben namelijk zelf in februari geboren. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Maar het, het, het, de, de naam zelf komt van het Latijnse woord februari, dat kende ik ook nog niet helemaal, maar dat betekent reinigen. Oh. Dat zou dan de laatste maand van het jaar moeten zijn en dan reinig je alles en daarna dan, ja. nou ja, dan begint het nieuwe. Ja. Maart. Nou, maart, dat is niks bijzonders, dat gaat naar de woord mars. Ja, ja, die wisten we nog. Ja. Oké, okay, die wisten jullie. April, ja. dat is ook onzeker. Dat kan van uh, de, godde, uh, de godin uh, uh, Aphrodite komen. Ja. Dat klinkt zo wat van logisch. <laughs> maar daar zijn de meningen over verdeeld. Mhm. Mm um, wat zal ik nou over zeggen? Je zat... Uh... Ja, iets, iets, iets met zondingen. Maar daar ben ik nog even uit nu. Nou, Elfant, ja, je mag wel iets openlaten, want dan kan er nog iemand anders bellen naar nummer Ja, dat komt hoogstwaarschijnlijk van Aphrodite. Er komen echt de meeste namen komen van de, de oude Romeinse uh, goden. Ja. Of de oude romeinse Griekse goden, whatever. <laughs> Mij ook, dat is Maya. Dat is de Romeinse, uh, de, de moeder van Mercurius. En Juni komt van Juno. Jullie komt van uh, Cassius Julius Caesar. Ja, die wisten we ook nog. Ja. Nou, en augustus, uh, nou ja, is makkelijk. Uh, daar ging het verder niet meer over, hè? Nee, die wisten we allemaal nog, ja. Ja, is ja, het. Nou, hartstikke goed. Dat, uh, uh, dat uh, kort maar krachtig kan ik hem afstrepen. <laughs> Zou Carla blij mee zijn? Mag ik je hartelijk Carla, bedanken? Ja. Ja, Carla. Oké, okay, een... nee, ik had, ik had namelijk de vraagstelling niet. Ik ben iets later ingeschakeld. Ja, kijk, maar daarom herhaal ik toch die, die vragen ook uit en ja, treuren. Ja, maar ik vroeg ja. ook een beetje via Twitter en dingen. En Ach, zo. wat handig allemaal. Ja. ja, joh. Heel modern. Nou, super, nee. Joyce. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Uh, Goeiedag. Oké, okay, bye, bye. Dag. 0800-1121. Rob? Een hey, goedendag, dag, Hallo. Hey. Hi. Ik had een vraagje over zwaadwandelen. Ja. En eigenlijk wil het wandelen zelf. Alleen, als je dat afgedeeld ziet in stripverhalen... filmpjes, toneelstukken en alles... heeft iedereen zijn handen vooruit. Oh, ja. Maar in het echt is dat helemaal niet. Nee? Denk ik. Nee. En, en toch, iedereen weet meteen wat je bedoelt... als je rondwandelt met je handen vooruit. En ja. Dat is waar, dat waar komt dat in zijn vandaan? ja. Dat, misschien omdat we dan wel hopen dat je dan nog een beetje voor je uitvoelt, zodat je in ieder geval niet uh, het open haardvuur inloopt. Nee, ja. Want je okay, loopt toch ja. met je ogen dicht natuurlijk. Maar het is inderdaad ook zo met je handen een beetje naar beneden, hè? Ja, maar loop je met je ogen dicht als je slaapt Is dan mijn volgende vraag, want volgens mij helemaal niet. Want dan zou je zo trap gaan inlopen en naar beneden onderen. Dus je hebt volgens mij ook al je ogen open. Ja. Dat helemaal, we, ik heb ik? geen idee, maar jij, de, de, Rob, jij hebt niet iemand in, in je omgeving die slaapwandelt? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, dan, uh, dan, uh, ja, dan weet ik het ook niet. Ik, ik ook niet. Ik heb, ja. Nee, ik weet dat niet, maar er is vast wel iemand. Ja, niet iemand die zelf slaapwandelt, want dan weet je het natuurlijk niet. Maar iemand nee, die weer iemand om zich heen heeft die slaapwandelt. Heb je je ogen dicht als je slaapwandelt? En heb je ook je handen zo vreemd voor je? En waarom dan? Ja. Nou, dat moet lukken, Rob. We wachten het even af. Dat is altijd de beste houding bij dit programma. Oké. Goedendag. Oké, joh. Dag. Hoi. 0801121, zeg ik nog maar een keer voor de mensen die het niet onthouden hebben en die wel iets voorbij horen komen waar ze een antwoord op hebben. Abdul. Hallo. Hoi, ik heb nu gegoogeld. nee, Gij. Arrrr, Abdul. Ach, de verbinding valt weg. Wat jammer nu. Ach, heb je voor niks 30 minuten gewacht. Ja, maakt niet uit. De geduld is een schone zaak. Ja, dan heb ik nog eentje. Waar komen spreekwoorden vandaan? Wat, waar komen spreekwoorden vandaan? Ja, Ja, die is te makkelijk. Gewoon omdat ze heel vaak gebezigd worden. Oké, okay, dat zou wel kunnen, ja. Maar ja, nu moet ik toch even googlen. Nee. Oh, ik mag niet schelden in de kerk. Nee. Maar uh, wat, ik, wat ik wou zeggen is, met die, uh, die jong uit Lelystad, over die gronden... Ja. Maar wat zijn de grenzen? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Vroeger had je gewoon een, heel, een paar grote grootmachten. En die hebben dus gewoon een hele grote stuk grond geëigend. Ja. En om dat te verzekeren, zijn we toen op een gegeven moment kastelen gebouwd. Ja. En dan waren we dus hertogen En die hertogen die zeggen gewoon, oké, okay, vanaf dit stuk tot dat stuk. Ja. Dat is mijn eigendom, maar dat regel ik. En dan betaal ik belasting aan degene die dus uh, de baas op is. En ook die de veiligheid... Oh ja, dat was het inderdaad. Die belastingen, Ja. Ja, ik heb wel geschiedenis en, gehad, ja. Ja, ik ook. Ik heb niet opgelet, maar ik heb nog zo'n achterdeurtje, weet je, omdat je zei over journalisme. Ja. Het, het, het zit er nog wel, maar het moet even nog gezocht worden in welke deurtje het zat. Ja, af en toe in moet het even van. weer aangesproken worden, maar daar, dat ja. is het hele, wat met de horen en weet ik veel wat allemaal. Ja, natuurlijk. Ja, en op ja. een gegeven moment heb je er zoveel grond en die worden weer verdeeld onder de boeren. Ja. En die boeren die vallen weer onder die... Uh, onder de kasteelbedieners. En uh, op een gegeven moment, ja, dat is zijn grens. En als wij wijze spreken Lelie is wel wat dronder het was. <totOR> ja. Ik doe wel heel slim, terwijl ik dat niet ben, Maar ik ga weer verder. Nee, dat, je, ik geloof je bijna. Het is jammer dat je ja, steeds ik, die, ik, die, die zijweeg even het, die Ik geloof mezelf ook bijna. <tor> ja, heel goed. <tutOR> nee. ja. Maar ja, weet je, het is, het is, uh, soms zoeken mensen het heel ver weg... terwijl het heel dichtbij bij zit of zo. Weet ja. dus, het is, het is er eigenlijk heel dichtbij, maar... Want kijk, ik ben zelf Marokkaans. Ik ben zelf gewoon geboren in Nederland. Ja. Maar als je dan ook naar Marokko gaat kijken... Uh, je hebt dus Arabische mensen en Berbische mensen. Ja. En die, die, die, die, die, uh, die hebben nog als een hebben. zitten ze dus bij wijze van teken, uh, witte verf op steentjes. Op ja. rode stenen. En van, oké, okay, tot zover is mijn grond. Ja. En dan heb je ook die scheiding van het dorp naar de andere dorp. Ja. Dat merk je nog best wel veel. Ja, dat op die dus manier gewoon echt vindt... een echte grens wordt aangegeven. Ja. Correct, ja. Ja. Nou, hartstikke goed, Abdel. Dat, ja, dat, dat, dat is er eentje. Maar wat jij ook zei, dat, dat is de reden eigenlijk waarom ik belde. Ja. Want jij kan niet begrijpen van, dat mensen dus die in arme landen zitten. Ja. Weet je, niet naar een land kunnen komen dat is in Nederland. Kijk, mijn vader is natuurlijk een gastarbeider. Die is dus natuurlijk uit Marokko weggegaan in de jaren 60, 70. Ja. Om een betere toekomst voor zichzelf te vinden, omdat hij dat niet in zijn eigen land had. Nou, maar toen stonden we hier ook te springen, hè? Want toen waren we heel blij dat we niet meer zelf. ons... We, moet je mij ook horen, maar. Ja. <laughs> maar dat, dat er oh. mensen kwamen om al het, uh, al het slecht betaalde werk te doen. Dat, dat de Nederlanders zelf niet meer wilden doen. Nou, weet je, weet je het is, ik, ik, uh, ik deel die mening niet. Hmm. Want mijn vader heeft eigenlijk op zich nooit slecht werk gedaan. Hmm. Nee, uh, slecht. Want die heeft gewoon ja. in de suikerfabriek nog gewerkt, in weg, uh, Die heeft bij de papierenfabriek gewerkt. En in de hoogovens, nou, daar werkten ook gewoon normale Nederlandse uh, arbeiders. Ja, maar daar was toen en... een arbeiderstekort. Hoor je nog? Ja. Oh, ja, maar weet je, weet je, ik, ik denk dat het gewoon eigenlijk... Kijk, ik, heb, uh, ik, ben, ik ben zo als persoon, dat dus je moet gaan denken van in het negatieve zin, omdat misschien Nederland het niet wou doen... maar ik denk gewoon dat het voor iedereen een win-win situatie is geweest. Ja, ja absoluut. En je het ook zien. Nee, maar, de, nee, dan, maar de dan bedoel ik ook niet, Abdul, zo van... wij willen het niet doen, we gaan wel op de bank zitten, doen jullie het maar. Ja. Het, was meer, het was gewoon een tekort... Ja, er, was, er was heel veel werk en er waren te weinig mensen. Dus we waren heel blij als er mensen. Men was heel blij als er mensen uit het ja, buitenland kwamen niet, om dat werk ja, land, te doen. Het land, het land is eigenlijk kapot gegaan in de jaren 40, 45. Ja. En op gegeven moment moest dus alles weer opgebouwd worden. Maar ja, daar heb je heel veel mankracht voor nodig. Ja, precies. En, en die had je toen wel nodig. Maar om wat, wat, wat, op die vraag terug te komen. Want jij zei: ik, ik vind het te zot te worden dat we in 2012 leven. En dat ik dus eigenlijk... Ja, gelukkig heb het voordeel dat ik dus twee dubbele nationaliteit heb. Ja. En daar ben ik best wel blij mee. Al ben ja. ik geboren in Nederland. Ja. Maar dat je echt gewoon... Als ik bij wijze van spreken in... Um, ik noem maar een land ergens... Tegistan uh, of zo, ergens woon en ik wil naar Nederland komen. Ja. Dan moet ik me daar aan bepaalde regels gaan houden. Dan denk ik, terwijl de aarde allemaal van ons allemaal zelf is. Ja, nou, ik moet, daar ben ik niet zo zwart-wit in. Maar ik heb er wel... Want uh, los van, uh, van de plek... Zijn er natuurlijk ook systemen die we met z'n allen hebben opgebouwd. Net als bijvoorbeeld dat we met z'n allen hebben afgesproken dat we voor een rood stoplicht stoppen. Dat, ja, er dat zijn, dat zijn gewoon wel een paar regels wat handig is om je daaraan te houden. Maar ik vind wel dat we soms heel um, uh, bezitterig zijn omdat wij nu toevallig hier geboren zijn. Ja, ja dat vind, vind, ik. vind ik echt zeker. Want ik vind als ik... Als ik naar andere landen ga, ik ben naar China geweest. Ik ben naar best wel veel landen geweest. Ja. En dan denk ik, als ik toch daar ben, denk ik... verdomme, weet je, beseffen we wel... hoe goed we het hebben in Nederland. Weet je? Ja. Want we zijn eigenlijk wel een zeikvolkje, om het zo te zeggen. Ja. We Overal alles, we hebben alles, maar we zijn nog steeds ontevreden. En eigenlijk uh, gelukkig, maar we doen ons altijd heel ongelukkig voor. Ja. En dan denk ik, weet je wat laat ze maar een paar van die mensen die bij wijze van spreken bananenbladen lopen te eten. Hier even naartoe laten komen. Dan kun je wel zien hoe we... En dat is Polen. Polen die werken ook heel hard voor heel weinig. Maar ja, ik zeg ook altijd, want ik zit in een transport. een veel vrachtwagentjes, die klagen nu. Over de Polen, ja. Dat ze dus al onze werk innemen. Maar ik zeg gewoon, maar die gasten die verdienen dus duizend euro per maand bij wijze van spreken... Trek dan, trek dan die lonen gewoon hetzelfde als alle mensen. Nou dan, dan heeft de werkgever nog de keuze te maken of die een Pool aanneemt, of een Nederlander of een Marokkaan. Ja. Nou, nou ja, dan goed. Maar, maar abdoel, ik kan er heel veel over zeggen, maar dan wordt, ja. dan, dan ben ik weer uh, mijn mening aan het geven. En dan discussiëren terwijl dit programma gewoon draait om vragen Klopt. en antwoorden. Maar ja. nou, ik zou graag een keer met je willen babbelen. Misschien moet ik je wel gewoon een keertje overdag bellen. Het zou gezellig zijn met een bakje koffie erbij. Ja, kunnen we de grenzen bespreken? Nou, dank Abdul, in ieder geval. Afgesproken. Fijne dag nog, hè? Hetzelfde. Doeg. Doei, doei. 0800 1121 Henk, goeienacht. Dag, alleszijd. Hallo. Nou, die honingvraag is al de antwoord langs vooral. Mooi, hè? Met Clostridium tetani. Je nee, hebt wel meegeschreven, of niet? Clostridium botuli. Ja, nou, precies. Toen ik het antwoord hoorde, toen dacht ik... ik ga met die, ik had het moeten weten... Nee, maar dat, is, maar dat is het mooie. Zelfs al wist je het stiekem gewoon. Er zijn ook heel veel mensen die weer iets gehoord hebben vanaf wat ze nog niet wisten. Het draait niet alleen om jou natuurlijk. Nee, maar jaren en jaren en jaren geleden hebben we daar eens een krantartikel over gelezen. En dat was voor mij ook nieuw. Ja. Maar ik ben het vergeten. En ik vond Kijk, het dus goed om het dus weer te horen. Mooi is dat. Hè? Dan frissen we ook nog af en toe wat op. Er was een vraag over kernafval in de ja. ruimte schieten. Ja. En dan nog naar de zon ook. Ja. En de antwoordgever sprak zichzelf een beetje tegen, want die zei... het kan helemaal geen kwaad als er naar de zon gescho geschoten wordt. Oh. Dat weet ik niet. Nee. Maar dat kernafval niet, en general is geschoten wordt... Dat, uh, dat gebeurt niet omdat de lancering op zich een veel te groot risico is. Nee, ja, dat kan ik me voorstellen als het weer als naar beneden komt. Als de lancering komt, fout gaat, ja. dan uh, krijgt hij niet Pluto uh, uh, dat kernafval, maar dan krijgen we het zelf. ja. Nou ja, ik... Um, en bovendien zal er ook een kostenplaatje aanhangen. Een kostenplaatje. Ja, dus, dus uh, gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Het is, het is duur. Ja. En, het, en we weten eigenlijk niet 100% zeker dat we niet de, de, de zon uh, laten imploderen. Sorry, ik versimpel het weer, maar bij wijze van nou, spreken... Nou ja, daar wordt heel opgewekt over gepraat, maar ik denk dat, dat men dat eigenlijk niet eens zeker weet nee. wat er nou gebeurt. Nee, nu dat lijkt me een reden nog genoeg even, om het niet. Ja. Nu nog even over senior en junior. Ja. Dat is natuurlijk achterhaald. Ja. Uh, de, de, de, de, die betiteling, noem oh. ik het maar even. Maar het, het stamt natuurlijk nog uit het oude rolpatroon... waarbij de man kostwinner was en je ook juridisch aanspreekbaar... als eerste. En om daarin, uh, geen, uh, en als die man trouwt... Ja. Zo was het. Ja. Dan wordt zijn naam aangenomen. Ja. Zo nam nou mijn moeder de naam van mijn vader aan. Ja. Dat hoeft nu niet meer. nee Je kunt nu je eigen naam houden. Ja. Maar het gebeurt nog wel heel veel. ja En nu nog even voor die radicaal feminisme. ja radicaal die kan ik me nog herinneren. Aan ja. de jaren 60 of 70. Dan maak ik even een sponkertje aan de gastarbeiders. Die oh. hadden wij nodig omdat ja. vrouwen toen niet participeerden in fabrieken en oh. in de bouw. En nou in de ja, reginen. na de oorlog toch wel. Nee, vrijwel niet. Oh. Na de oorlog hebben wij de luxe bereikt van de vrouw achter het aanrecht. Oh, ja. En daar werd later heel laatdunkend over gedaan. Maar in wezen was dat een ongelofelijke luxe. Ja. Want het kon. Ja, het kon, opeens salaris. Het, het kon ineens betaald worden. Ja. En wat betreft die vrouwen die niet in de top van de ondernemingen komen. Oh ja. Ja, uh, daar hoor ik wel veel over praten, maar ik hoor nooit vrouwen praten over het feit dat ik ze nooit in de bouwfractie. Ja, maar... Als metselaar of... Oh, maar dan gaan we weer in de meningen. Ja, ik, heb, ik, ik kan er zoveel over zeggen, maar we gaan het wat meer weer in de vragen en de antwoorden zoeken. Nou, wat ik daarvan wou zeggen is, als vrouwen willen emanciperen, dan ja. moeten ze toch ophouden daar de schuld bij de mannen neer te leggen. Oké, okay, nou ja, maar laten we nou vooral niet alle mannen laten zeggen... dat vrouwen het anders moeten doen... en dat alle vrouwen gaan zeggen dat mannen het anders moeten doen. Want dat is de nee, basis maar jij, jij van het ging probleem. De, jij ging de, wacht even, jij ging daar een gesprek over aan ja. uh, met die mevrouw van 65. Ja. En dan staan mij de tenen toch wel loodrecht in de schoenen. Ja, precies. Dat is, en dan blijft een gevoelig uh, punt. Hè? Ga ja. dan eens in Scandinavische landen kijken. En kijk goed om je heen. En kijk gewoon wat vrouwen daar doen. Ik heb nu de televisie aan. Ik zit naar een autofabriek te kijken. Oh. En daar lopen gewoon vrouwen op de betonnen vloeren. Ja. En dat zie je hier maar zeer zelden. Dankjewel, Henk. Graag gedaan. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers abortion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same.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 Mooi, oh, dus nou ja, laten we inderdaad het uh, kernafval afschieten naar, naar de zon, maar vergeten. Want ik geloof dat dat inderdaad niet een, een hele praktische oplossing is... ondanks dat het natuurlijk heel mooi bedacht was. Even kijken hoor, wie er ook weer mee kwam. Oh ja, meneer de Wit. Zo, staat genoteerd, staat afgevinkt. Um, even kijken wat ik nog voor vragen heb. Bijvoorbeeld Jarno, die wil weten waarom hij s'nachts, als hij heel moe is... Uh, gaat hallucineren of dingen op de weg ziet... Um, Hanneke vroeg zich in een zijstraatje over de honing nog af waarom die bacterie die dan in honing zit, waar zuigelingen niet zo goed tegen kunnen, waarom die bacterie dan wel tegen honing kan. Ik vond het wel een mooie vraag. Dus mocht je daar nog iets over willen zeggen, um, uh, Michel vraagt zich af hoe grenzen zijn ontstaan. En die vraag is ook eigenlijk al, is ook wel wat over gezegd. Hè. En uh, Rob die wil weten hoe het er eigenlijk fysiek uitziet als mensen aan het slaapwandelen zijn, hebben mensen dan hun ogen open en uh, of hebben ze hun handen inderdaad, zoals op tekeningetjes altijd staat... of in films, de handen zo vooruitgestoken? Ge, vooruit 0800 1121, als je daar een antwoord op hebt. Um, uh, uh, mailen kan ook. Naar omroepmax.nl En uh, mevrouw Hasselt, goeienacht. Goeienacht. Slaapwandelt u wel eens? Dag mevrouw Astrid de Jong. Dag. Fijn dat ik u weer hoor, want u was ziek, hè? Ja, een beetje. Nou, eigenlijk best wel heel erg. Oh, heel erg. <laughs> maar niks met die zalm te maken. Heeft. Nee, dat, die vraag heb ik een paar keer gehad, maar ja? ik had echt geen zalm gegeten. Nee. Gelukkig maar. Maar ik ben er weer. Uh, ja, ik hoorde half uw vraag, want ik was de hele nacht aan het, aan het spoken. Nou, niet slapen handelen, maar wel actief. Ja. En uh, toen was ik even weggezakt, en toen hoorde ik dat. Nou, onze dochter die heeft. Uh Jaren geleden zat op de middelbare school, uh, was van slaaphandelen gegaan en stond voor ons bed ineens helemaal in paniek. Uh, kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb mijn haar afgeknipt. En, uh, ik, ik oh en ik moet naar school en uh, je kunt dat wel. Wat hou mijn, mijn kinderen om me heen zeggen en zo. En wil jij een briefje schrijven dat ik uh, naar de dokter moest? Maar die moest gewoon naar de kapper. Dus ja, ik zeg nou vooruit. Voor één keer zal ik dan niet de waarheid. En enfin, ze was dus ter bed uitgekomen. Was naar de spiegel gelopen. Voor zover ze dat dan vertelde. Want ze vond in de spiegel het haar terug. En uh, had een schaar gepakt. En was dan aan het kappen gegaan. Uh, dat ja, wij zijn onze wezenloos geschrokken. Ja. Uh, de nacht. Op heb ik, wat ze dan zeggen, nat natte wel voor het bed. En de sleutels van de balkondeuren heb ik, in, heb ik me in het bed genomen. Ja, yeah, yeah, slim. Ze yeah. <laughs> werd ook wel gezegd dat ze op de rand van het balkon zouden kunnen gaan lopen. Oh. En dan van die, van die spookverhalen die je hoort. Ze heeft niet weer teruggehouden, maar ik weet dat ook mijn broer slaapwandelde en die kwam niet met zijn handen voor zich uit. Maar die kwam de kamer binnen, uh, volgens het verhaal van mijn moeder, want toen mm -hmm. was ik nog niet geboren, liep hevig prevelend door de kamer en ging weer terug. <lacht> uh, mijn kleindochter, dus dat is de dochter van degene die de haar afgeknipt had, oh, was ja. ook een slaaphandelaar. Oh, jee. En die kwam ook naar beneden, die sliep weer boven naar beneden... ook verhalen vertellend en oh ja. achter de bank gaan zitten. En uh, nou ja, dat liet dus dan maar. Want ze zeggen ook altijd niet wakker maken. Nee. Maar dat is ook weer een vraag van mij dan. Waarom niet? Wat, wat kan je gebeuren? Nee, omdat je dan in een diepe, diepe remslaap... of weet ik veel, in een bepaalde fase van je slaap zit... waar je gewoon echt niet lekker uit wakker wordt. Nee. Nee, dus... We, dat is ook, ze zijn ook niet wakker gemaakt, maar nee. nou ja, ik had verder niks te doen. Ze is zelf naar bed gegaan en kwam de volgende oh. morgen toen ze in de spiegel keek. Oh, dus, dus dat haar. Ja. Ik ook of de ogen open waren. Hè? Vond ja. dat niet? Ja. Als ik dan denk dat zij voor die spiegel daar stond, dan moet ze toch die spiegel gevonden hebben en ze gezien hebben. Mm -hmm. Lijkt mij. Maar verder kan ik daar geen antwoord op geven. Nee. Ach, maar ik ja, ik nee nou ja, ik heb dochtertjes, dus ik ben altijd bang dat ze in hun haar gaan knippen. Ik moet er echt niet aan denken. Nee, als het daarbij blijft, want ja, op zeker moment ja. gaan ze ook bij elkaar zitten kappen, wat ze ook met zo'n Barbiepop Oh, Ja, ja. zo'n Barbiepop kan me dan heel beroerd af als je dat <laughs> zegt. Maar, maar ja, je, ja, je moet er inderdaad er niet niet aan denken dat ze dat uh, erg bij elkaar doen. Maar ja. Maar goed, het, het slaapwandelen, ja. ja. Maar, de, maar eigenlijk, de, u denkt dus, de ogen zijn wel open... want ze moeten ja. toch iets gezien hebben... maar dat ja. de handen voor de handen, echt zoals je altijd klassiek in de film ziet... met handen naar voren, dat niet. Niet nou, opgevallen. Bijvoorbeeld dan mijn broer. Mijn moeder zag dan wel mijn broer. Ja. Nee hoor, die kwam met een kussen in zijn hand. Al <laughs> prevelend kwam die uh, tevoorschijn en... Uh, ja, Daar was dan wel eens een buurvrouw bij of zo. En die zei: Oh, wat eng is dit? Oh, wel nee. Mijn moeder laat me lekker praten. Die gaat zo weer, weer terug. <laughs> ja, en dan leidde ze hem ook weer. Of leidde ze liep ja. met hem mee naar bed. En stopte hem in. En dan was ze over. En mijn kleindochter, Idem dito. Die kwam er me ook niet met de handen voor. Zoals je dat in verhalen ziet. Ja. liever dan afgebeeld door een kind in een lang nachtjeponnetje. Met zo'n waas om zich heen. Ja. Nee, niet te arm voor de nee. Nou, duidelijk, denk je wel? Ja, mag ik je nog wat vragen? Ja. Kan dat? Ja. Uh, ik was van de week te spraken, maar toen zei ik... Nou, daar ga ik even over bellen. Uh, als het eruit... Nee, nou, toevallig uh, heb ik u. Het, de vraag kwam... Wanneer... Je ziet nooit op oude schilderijen... Een, een stij, bij een stilleven een visje komt met een visje erin. Wanneer zouden ze in de oudheid begonnen zijn een visje in een kom te stellen, stoppen? Heb je een idee van? Zal ik een geheimje verklappen? Nou, graag. Het is misschien heel raar, maar aan het einde van een uitzending. Ja? dan neem ik altijd heel even de tijd voor mezelf om te bedenken wat vond ik nou de leukste vraag van de nacht. Ik ben bang dat het deze is. Oh. <laughs> nou, dat zou ik leuk vinden. Als je er ook antwoord op hebt. Ja, dat zou inderdaad helpen. Dus als iemand even die wil beantwoorden... dan kan hij de boeken in als leukste vraag van de nacht. Ja. Wanneer ja. is de gewoonte ontstaan om een visje in een vissenkom te houden? Ja. Ik, dat ik bedacht... hoop dat we het kunnen ja. beantwoorden. Uh, we dachten zelf toen ze gingen glas blazen. Ja, maar dat is ook al een, een, een eeuw of wat geleden. Maar let maar eens op, wij komen allemaal wel nog alles in een museum. Ja. En dan loop je schilderijen langs. En ik kan me er niet één herinneren waar ik het stil heb. Je ziet wel van die dode vissen liggen. Allerlei soorten. Hè? Maar je ziet nooit een visje En een kom. Nou is het moeilijk schilderen, dat weet je misschien. Glas met water erin en een vis, dat is moeilijk schilderen, oh. ja. Die grote meesters, die stonden toch niet, uh, daar, dat moesten we toch gekund hebben. En ze hadden wel, andere, want het, het valt natuurlijk niet onder iets nuttigs. Het is een kwestie van opsmuk, het is een kwestie van uh, ja. decor, zeg maar. Decorum. Ja. Ja. Dus, en dat hadden ze in die tijd toch al wel. Ze hadden wel ja. uh, gouden, uh, gouden tierlantijnen en mooie gordijnen en weet ik veel wat allemaal. Ja, precies. Allerlei onnutte zaken die mooi afgebeeld zijn. En ook symbolisch. Uh, dit lijkt mij ook een mooie symboliek. Een vis in een kom. Ja. Of, of überhaupt een aquarium gewoon. Ja, zie je uh. ook nooit. Nee, ze ziet, de, nooit. De, nooit, Rembrandt heeft nooit een aquarium geschilderd. Nee. Belachelijk. Ja. <laughs> nou, wie weet, krijgen we antwoord. Ja, misschien is Hula, het wel... Uh... Oh, nou ja, ik ben, ik ben toch nog voorlopig aan het luisteren. Dus. Ja, na zes uur gewoon gaan slapen. Alhoewel, ja, oh. de, ik moet zeggen, uh, dat gewoon het programma hierna is ook heel goed te, te beluisteren. Ik weet het. Ja, daar ja. uh, krijgen we wat mee van mee over de wereld. Maar de, daar hebben ze zelden onderwerpen zoals wanneer de, de mensen voor het eerst een visje in de vissen komen. Ja. <laughs> Nou leuk, ik hoop dat er een, een of andere kunstkenner is uh, die mij kan vertellen wanneer ze daarmee begonnen zijn. En waarom als het zo is dat ze die nooit afbeelden. Of een, uh, uh, of een uh, dierenwinkel-eigenaar. Uh, ja. Die weet het misschien ook ja, wel. Ja, Misschien. Ja, want het lijkt me toch ook wel een mooi onderwerp... als je zo'n sluierstaartvis hebt... of zo'n ja. wedgie zebravissen... Ja. met zo'n hele prachtige sluier achter zich aan. Ja, en ik vind lokom. het toch meer aquarel dan olieverf. Een vissenkom. Ja, maar goed... je ziet ook in, in musea... veel uh, aquarellen hangen. Ja, precies. Dus waarom geen het vissen komen? Ja. 0800-1121. Ja, ik doe mijn best, mevrouw Hazelt. Oh, mevrouw Hasselt. Ja. Bent u nou wakker of gaan slaapwandelen? <lacht> nee, ik doe daar niet mee. Ik oh. wandel wel veel nachts, omdat ik niet om allerlei redenen niet kan slapen. Oh, maar dat doet u dan uh, wakker. Oké, okay, bedankt. Wakker. En een, een goede Goed. nacht nog. Dag?